Samen met John Cale was Reed het gezicht van de groep. Ze werden wereldberoemd met hun debuutalbum The Velvet Underground en Nico. In 1970 verliet Reed The Velvet Underground. Als soloartiest boekte hij grote successen als Walk on the Wild Side en Perfect Day. Volgens een agent is hij overleden aan de gevolgen van een levertransplantatie. De Amerikaanse inlichtingendienst NSA zegt dat president Obama niet op de hoogte was van het afluisteren van bondskanselier Merkel. De Duitse krant Bild meldt dat Obama van de inlichtingendienst had gehoord over het aftappen van haar telefoon en toestemming had gegeven ermee door te gaan. De NSA reageert zelden op berichten over zijn activiteiten, maar de dienst voelde zich kennelijk gedwongen het verhaal in Bild te ontkennen.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 Het weer, regen vanuit het zuidwesten. De storm neemt vanavond en vannacht aan zee verder toe... tot kracht 9 of 10. Morgen in het noordwesten zeer zware windstoten... tot 130 km per uur. In de loop van de dag wordt het droger en wat zonniger. Temperatuur een graad of 15. Dit was het NOS Journaal. Tijdens de herinneringsweken staan we extra stil... bij dierbaren die er niet meer zijn. Hun leven, hun liefde...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 Buiten is het 13 graden. Binnen zit John Jansen van Galen. Overal in het land hangen nu billboards van de KRO. Ode aan de doden. Voor welke doden steek jij een kaarsje op? Je ziet een brandende kaars waar een man pijnzend naar staat te kijken. Met zijn handen in zijn zakken. Dat heeft de KRO vast bedoeld als relaxed. Maar het is gebrek aan eerbied. Handen uit de zakken nu. Lou Riet is overleden. Een monument van de jaren 60. Wij gedenken hem met eerbied. Goedenavond en welkom bij Met het Oog op Morgen. Stormen bulderen om de huizen, blijft u vooral binnen. Dan polsen wij voor u de weergoden in Engeland en op Terschelling. En dan flux naar de plaats Delict, vanaf dinsdag op televisie... net CSI en Silent Witness, maar dan in het echt. Een serie over het Nederlands Forensisch Instituut... waar men dagelijks zeer nauwgezet sporen van misdaad veilig stelt. Zoals dat heet. Wij nemen samen met u alvast een kijkje. Ook nieuw afluisternieuws over Angela Merkel. Dus over naar Berlijn. En paradeert Griekenland nu alweer... eerst de kranten van Morgen Vroeg... Nu het nieuws van heden. Zondag 27 oktober. Weet Obama dat Merkel werd afgeluisterd? Wist hij dat? Dat is momenteel de grote vraag in de journaals in Duitsland. Had er het nu gewusst of niet? US-president Obama zal, entgegen bisherige meldingen, toch over de ausspähung der Bundeskanzlerin informiert gewesen zijn. De krant Bielt am Sonntag is er zeker van. President Obama weet al jaren dat bondskanselier Merkel door de Amerikaanse spionagedienst NSA wordt afgeluisterd. De E ontkent dat Obama iets wist, maar dat stelt de Duitse regering niet gerust. Die eist opheldering. De Amerikanen zijn nu in de plicht alle facten op de tisch te leggen. We verwachten een omvattende afklaring. En um, uh, wollen willen weten wat daar nou gebeurd is. Aan de andere kant vraagt de politieke partij Die Linke zich af of Duitsland geen boter op het hoofd heeft. Wat hebben onze geheimdiensten gemacht? Hebben die daarvan gewusst of niet? Gibt het nu spionageabweer tegen Oosten en geen spionageabweer tegen Westen? Duitse media zoeken ondertussen naar meer informatie over de afluisterpraktijken. Zo staat er volgens de ARD een geheimzinnig gebouw bij de Amerikaanse ambassade. Een ramen heeft het nauwelijks en er staan veel antennes op het dak. De vraag is, zou dat, het Am Amst Am zou dat het Amerikaanse afluistercentrum kunnen zijn? Om daar achter te komen, zetten journalisten een warmtecamera in. En wat blijkt? Het blijft de vraag. Man stelt natuurlijk halt fest, daar oben zijn unterschiedliche temperatuurbereichen. Maar jetzt muss man gucken, ohne dass heute schon gesagt werden kann, wat dahinter steckt. moet man gucken, ob man dan rauskriegt, wo die temperatuur herkommen kan. Tienduizenden Spanjaarden hebben in Madrid gedemonstreerd... tegen de vrijlating van veroordeelde ETA-leden. Vorige week oordeelde het Europese Hof voor de Rechten van de Mens... dat Spanje de wet overtrad door de straffen van ETA-gevangenen te verlengen. Het gevolg was dat een aantal ETA-terroristen moest worden vrijgelaten. Het was de opening in alle journaals. Nederland krijgt een herfststorm van jewelsten over zich heen. Vanaf morgenochtend gaat het los. Het KNMI waarschuwt voor extreem weer. Deze boswachter maakt zich zorgen over de oude beuken. De bomen zitten nog helemaal vol met bladeren. Uh, hebben behoorlijk wat beukennoten aangezeten aan de bomen. Dus ook dat, die doosjes daarvan vangen extra wind op. En windworp is dan een groot risico. En de NS neemt geen risico. Nou, als we de dienstregeling aanpassen en dus iets minder treinen gaan rijden... dan is het allemaal wat beter beheersbaar. Als er dan wat uitvalt of als er iets gebeurt... kunnen we makkelijker inspelen daarop. Maar eerst is Groot-Brittannië nog aan de beurt. Daar heeft de storm al een naam. St. Jude. Millions of people are being warned to prepare for one of the worst storms to hit the UK in years. I'm not going out tomorrow. That's all I got to say. Locked all the garage doors and everything. Yeah, that's all we can do at the moment. And hope it'll pass. Hopefully yes. Correspondent Arjen van der Horst is in Brighton in Zuidoost-Engeland. Arjen, goedavond. Je zit in een hotel aan zee. Hoor je de zee ja. tekeer gaan? Nou, ik kan even het raam open doen. Dan ja. hoor je hoe de wind waait. Ja. En als je... Goed kijkt, dan zie je ook de zee, een kolkende zee. De regen streamt tegen het raam. En ik ga gauw het raam weer dicht doen, want het is alsof je de douche aanzet. Ja, niet alleen die Nederlandse boswachter maakt zich zorgen over bomen. Hier natuurlijk ook, want zo'n vroege herfststorm... we hebben dat een keer eerder gezien in Groot-Brittannië, in 1987... toen gingen meer dan een miljoen bomen plat. En dat is ook de angst dat dat nu gaat gebeuren. En een miljoen bomen plat, of veel bomen plat, betekent natuurlijk ook veel schade. En dat zien we nu al. Een groot aantal wegen is afgesloten of omdat er bomen op de weg zijn gevallen, of vanwege sterke zijwinden bij een aantal uh, bruggen. Uit voorzorg is ook al een deel van het treinverkeer stilgelegd. Tot morgenochtend, tien uur, ja, rijden in grote delen van Engeland en Wales geen treinen. Allemaal uh, anticiperend ja. op die storm die ongeveer over een uur hier aan land zal komen. En, en dus is ook in Brighton het parool alle hens aan dek voor die komende storm? Nou ja, we zagen vanmiddag was ik in Brighton aangekomen. Toen zag je ook vooral de nieuwsgierigheid van mensen... die toch wel uh, na, naar de zee gingen om te kijken. Naar die kolkende zee, die harde windstoten. Want het was natuurlijk wel een mooi plaatje. Maar ook wel een gevaarlijk plaatje. Want waarschijnlijk hebben we ook al de eerste doden nu. Toen ik uh, hier aan de kust was, uh, was ik bij uh, de kustwacht... en die ging ineens met loeiende sirenes weg. Want, even verderop was een jongen uh, van 14 jaar gaan zwemmen... en die is sindsdien vermist, zijn ze nog altijd aan het zoeken. En ja, de hoop dat hij gevonden wordt, wordt steeds minder. En dat is natuurlijk het gevaar. Mensen die nieuwsgierig zijn en dichtbij die woeste zee gaan staan... en dan ineens meegesleurd worden en helemaal is het gevaarlijk als je in diezelfde zee gaat zwemmen. Wat die ja. jongen deed natuurlijk. Dank Arjen van der Horst. De storm breekt morgenochtend ook Nederland. En vooral de Waddeneilanden krijgen het zwaar te verduren. Sietse Schouwstra, uitbaker, uitbater van het wakende oog op Terschelling, Schelling. Weerfotograaf, goedenavond. Goedenavond. U maakt zich daar waarschijnlijk niet zo erg druk... want u bent toch heel wat gewend op dat eiland, niet? Nou ja, ik maak me wel een klein beetje druk. Want... Uh, zuidwest 10 tot 11 voor en stotend tot 130 kilometer per uur, Dat zit hier ook wel redelijk zoden aan de Dijk, moet ik zeggen. En daar word je toch niet echt blij van. Hoe, hoe lang is de laatste storm geleden? Uh, poe, jaar of vier terug, maar dat was dan niet zo erg als nu hoor. Ik denk uh, de grootste storm was in 92 en 96 denk ik, de laatste echt grote stormen. Ja, en toen waren ze een grote schade? Ja, er zijn hier ook een hele hoop bomen plat gegaan en pannen van het dak af. En, maar ja, dat is nou relatief kleine schade natuurlijk. De scheepvaart is de, de andere kant van het verhaal. Waar het misschien de grootste ja. toestand mee te vergelijken is morgen met windkracht 10 tot 11. En dan zat toch wel een golfhoogte van 5, 6 meter denk ik. En zijn er veel schepen op zee rond de Schelling nou? Nou, op de Wallenzee is uh, helemaal leeg. En op de Noordzee heb ik niet helemaal zicht op hier natuurlijk, vanuit Westerschelling. Maar daar, ja, dat gaat gewoon door. Maar alleen heel een beetje verder uit de kust blijven, denk ik, ja. met die Zuidwestenwind. Levert wel mooie foto's op, uh, meneer Schouwstra. Ja, absoluut. Ja. We gaan morgen ook uh, heerlijk op pad om, uh, om foto's te maken. Oké, okay. dank uh, Sitsen Schouwstra en uh, sterk Dan, Dank je wel. En dan nu, dat was Nieuws Vandaag op Radio en tv. En dan nu hiernaast me Joris Stubenitski... die begint het overzicht voor te lezen van de kranten van morgen vroeg dat hij al heeft weten samen te stellen. Inderdaad, het aantal cyberaanvallen op bedrijven en op de overheid... is explosief gestegen. Soms is zelfs de veiligheid van de staat in gevaar. Dat blijkt uit stukken die het AD in handen heeft. Ministeries, banken, de Belastingdienst, ambassades... de luchtverkeersleiding, allemaal aangevallen. Soms zijn systemen beschadigd of was er gevaar voor schade aan digitale informatie. Het lijkt maar niet te lukken om aanvallen van cybercriminelen af te slaan. De Volkskrant heeft het over au pairs. Door een nieuwe wet van staatssecretaris Teven komen au pairbureaus onder druk te staan. Bureau's moeten in de gaten houden of een au-pair wel terugkeert naar het eigen land... en veel administratie bijhouden. Als ze dat niet goed doen, dan krijgen ze een boete. De maatschappelijke stage mag niet worden wegbezuinigd. Dat zeggen schoolleiders in trouw. Het kabinet moet de stage gewoon blijven betalen... want scholen zijn er inmiddels aan gehecht en razend enthousiast. Ja, jongeren leren iets voor een ander te doen... zonder dat ze er iets voor terugkrijgen. Vrijwilligerswerk dus. Door de subsidiekraan dicht te draaien maakt de regering zich schuldig aan zwabber beleid, zeggen de schoolleiders. De voorpagina van NRC Next staat in het teken van schrijvers. Morgen wordt de ACO Literatuurprijs uitgereikt en de krant grijpt dat aan om te kijken hoe het met de uitgeverijen is. Wat betekent een uitgeverij in deze tijd nog voor een schrijver? Is een uitgeverij nog wel handig nu sommige auteurs hun boek zelf uitbrengen? Vraagt de kans zich af. Vispassages. Ik had er zelf nog nooit van gehoord. Maar in trouw staat dat ze een enorm succes zijn. Het zijn kanaaltjes waardoor vissen vanuit open water... naar binnenwateren kunnen zwemmen en ook weer terug. De afgelopen jaren zijn er flink wat van aangebracht. En ecologen noemen het resultaat overweldigend. Er zwemt nu veel meer vis rond. De Telegraaf belooft ons uitvoerige berichtgeving... over het zeer zware weer dat Nederland morgen... Totaal dreigt te verlammen. We krijgen te maken met waterhozen en windstoten tot 150 km per uur. Er worden daarom tips gegeven voor als je met de auto of de trein moet, maar je kunt volgens de krant maar het beste gewoon thuis blijven. Deze onderwerpen morgen uitgebreid in de ochtendbladen.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 No more, no more It cannot wait I'm yours mm -hmm. Mm -hmm. Hey, hey. We'll open up your mind and see Say right to Boom. be loved. Like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 And wait. I'm yours Jezus, I'm yours. NSA Gate woekert voort. Vandaag bleek dat kanselier Merkel al sinds 2002 in de gaten wordt gehouden... door de Amerikaanse inlichtingendienst. Correspondent Tim de Wit in Berlijn. Goedenavond. Goedenavond, John. Dat is dus ruim voordat zij kanselier werd. Waarom waren ze elf jaar geleden al in Merkel geïnteresseerd? Merkel was toen de belangrijkste oppositieleider in Duitsland. Er was toen een regering van de SP, de Sociaaldemocraten en de Groenen. En ook de bondskanselier uit die tijd trouwens, Gerard Schreuder, die werd door de Amerikanen afgeluisterd. Dat blijkt uit het verhaal in de Bildzeitung vandaag... die met deze nieuwe dingen zijn gekomen. Ja, en dat kwam vooral doordat de Amerikanen... en de, uh, uh, die vertrouwden de Duitsers in die tijd... Uh, niet voor de volle 100 De Duitsers verleenden toen bijvoorbeeld al... geen steun aan de oorlog in Irak. De Duitsers en ook Merkel later uh, zochten toenadering tot Slan. Nou, dat beviel de Amerikanen natuurlijk ook niet zo. En dan was Merkel ook nog geboren en opgegroeid in de DDR. Ja, ja met andere woorden, uh, de Amerikanen vonden genoeg redenen... om Merkel een beetje in de gaten te houden. Ja, de NRC ontkent het overigens. Maar, maar Beeld schrijft vandaag dat Obama al drie jaar geleden... op de hoogte is gesteld... En dat heeft hij afgelopen week toch niet aan, aan Merkel verteld, hè? Nee, eh, eh, deel. Obama zei juist tegen Merkel dat hij van niets wist. En als eh, hij het had geweten, dan had hij er zeker iets aan gedaan. Nou ja, beeld eh, baseert zich op een binnen de NSE. Eh, die beweert dat Obama in 2010 wist van het afluisteren van Merkel... en dat Obama er zelfs toestemming voor heeft gegeven er vooral mee door te gaan... Nou, wat je net al zei, de NSA heeft dat vanavond gekend. Maar ja, als dat klopt, dan betekent het dus dat Obama keihard heeft gelogen tegen Merkel. Dat is toch iets ja, toch vrij opmerkelijk voor twee uh, zulke uh, bondgenoten, uh, als je het zo bekijkt. Ja. Um, en ik moet toevallig weer aan een persconferentie in juli uh, over de NSA-affaire. Toen Obama nog, als ik wil weten wat Angela Merkel denkt, dan bel ik wel Angela Merkel. Nou ja, ja, die opmerking is met terugwerkende kracht natuurlijk wel redelijk kilk. Er zijn inmiddels al politieke op de nieuwe onthullingen bijvoorbeeld van de SPD. Dat heeft niets meer met een berechtigten en nachvollziehbaren Kampf gegen Terrorismus te maken. maar dat is Spionage. Man heeft zich verstiegen. Die USA ja, hebben Ziel en Maas verloren. Deshalb müssen sie unbedingt en sofort deze Praxis zodat ändern, damit man nog in die Augen schauen kijken als Partner en Verbündeter. Tim, dit was het SPD-parlementslid Michael Hartmann. Wat bedoelde hij? Nou ja, hij zei dus, kijk, de Amerikanen hebben tot nu toe altijd volgehouden... dat het afluisteren vooral gebeurde om terroristische aanslagen te voorkomen. Maar ja goed, je kan toch veel van Angela Merkel vinden... maar uh, een terrorist is ze volgens mij niet... en banden met terroristische organisaties onderhoudt ze ook niet. En dus zegt de Duitse politiek heel duidelijk... Uh, dan ga je, als, uh, als het om afluisteren gaat, uh, veel te ver... Um, maar ja, ook als je naar andere uh, uh, Duitse reacties luistert, dan, dan gaat het heel erg die kant op hoor. Want uh, ook partijgenoten van Merkel bijvoorbeeld, de minister Friedrich van, Binnenlands, uh, van Binnenlandse Zaken, die zei vandaag nog dat hij uh, dat echt excuses wil van uh, Obama. En hij wil zelfs onderzoeken of het afluisteren van de Amerikanen niet strafbaar kan worden gesteld. Uh, het zou namelijk grotendeels gebeurd zijn, het afluisteren, vanuit de Amerikaanse ambassade hier middenin Berlijn, die staat ja. naast de Brandenburger Tor. Dat is echt op een steenworp afstand van het kantoor van Merkel. en ook van de Rijksdag. En daar zou een groep NSE-medewerkers op de vierde verdieping. zich de hele dag bezighouden met het afluisteren. dus van Merkel, wellicht ook nog andere Duitse politici. dat weten we nu nog niet. Ja, zo midden in het politieke hart dat dat allemaal gebeurde. Dat is toch wel ja, vrij schokkend, vinden ze hier is, in Duitsland. Ja, dat is kras. Zij, we weten inmiddels dat Merkel sterk hechte aan, uh, aan haar stockoude Nokia terwijl ze wel een beveiligde telefoon had. Uh, dat is ook vreemd. Ja, ja dat, je, dat kun je wel zeggen. Ja, Merkel heeft meerdere mobiele telefoons... en dit Nokia-tje waar het om gaat... Uh, is dus hoogstwaarschijnlijk gekraakt. Maar ze heeft bijvoorbeeld ook een crypto-telefoon... zoals het heet. Dat is een ja, juist hele goed... Uh, zeer beveiligde, zeer goed versleutelde... mobiele telefoon. Maar uit de rondgang van uh, Der Spiegel... Uh, blijkt bijvoorbeeld dat bijna alle vertrouwelingen van Merkel... altijd met haar communiceerden via... Die Nokia, en ja, dat is echt een toestel, uh, die kun je bij elke standaard elektronica zaak uh, halen. Ook helemaal niet goed beveiligd, weten we nu uit die onthullingen uh, in de Duitse media. En daar is ook wel kritiek op gekomen hoor. Want ja. Ja, moet je als regeringsleider van Duitsland niet veel beter beveiligen tegen afluisteren? Dat is toch ook een beetje naïef. Want uh, bijvoorbeeld uh, de krant Die Welt heeft daar onderzoek naar gedaan. Hoe hebben ze dat nou kunnen doen? En die zeiden, ja echt uh, uh, elke technische hobbyist uh, had de telefoon van uh, de bondskanselier kunnen kraken. Is zij een beetje digibate? Zo wordt je hier wel gezien. Ja, ja Merkel is al, iemand die altijd nog heel driftig, driftig zit te sms'en. Met, met een telefoon met zo'n toetsenbordje. Dat was die Nokia. Ja, ja, ja. Je, je ziet haar niet met zo'n hippe smartphone uh, nee. in de weer. En uh, daarnaast, uh, Merkel zei een paar maanden geleden nog op een persconferentie... Uh, internet is voor ons alle, uh, allen nooit land. Uh, internet ja. is voor ons allemaal nieuw. Nou ja, dat mm. is toch wel nou, een al beetje langwekkend ja. uh, ja. ja. om dat in 2013 nog te vinden. Dus daar kwamen ja. ook heel veel... Uh, Satirische grap op, op die opmerking, ja. Is er inmiddels nog geen kritiek op de Duitse inlichtingendienst? De Duitse inlichtingendienst? Ja, zeker. Kijk, want je kunt je toch ook afvragen of die niet hebben zitten slapen. Uh, hè, dat Merkel dus uh, geconfronteerd moest worden met de media... als het ging om het afluisteren... en dat ze het niet van haar eigen inlichtingendienst uh, heeft gehoord. Nou ja, een paar maanden geleden was het ook al uh, de vraag in hoeverre... De Duitse inlichtingendiensten niet samenwerken met de NSA. Dat is ook in, door een uh, onderzoekscommissie, parlementaire onderzoekscommissie, moet ik zeggen, uh, onderzocht. Maar ja, daarvan is toen gebleken dat ze de Duitse wet in elk geval niet overtreden, deze inlichtingendiensten. Maar ja, in zo'n groot schandaal roept het wel heel erg de vraag op wat hun rol nou precies is ja. geweest. En dat zal ook <coughs> zeker nog uh, ter sprake komen de komende tijd. Tim de Wit, dankjewel. Tot zover NSA-gate. Afraid I was to fall And I lost all that I felt. Warm, Chris Berry en de Peuken zit. Um, u kent series als CNA, CSI, Bones and Silent Witness... waarin forensische specialisten naar DNA snuffelen... een lijk schouwen en, en al dus moordzaken oplossen. Vanaf dinsdag kunt u met de politie en het Nederlands Forensisch Instituut... meekijken naar echte zaken en echte onderzoek. Goedenavond, uh, Bernard Jens. We kennen je allemaal als woordvoerder van de politie Midden-Nederland... Zoals in de zaak van de broertjes Ruben en Julian. Ik ben nu betrokken bij deze serie. Die heet plaatsdelict, sporen naar de dader. Ja. Had die zaak met die vermoorde broertjes ook in deze serie kunnen zitten? Nou, die had er eventueel ja, wel inderdaad in kunnen zitten. Ja. Um, nou, dat is, het kwam dus te laat. Maar er zitten wat dat betreft best wel hele mooie zaken in. Ja, in de, in de tv-serie zien we vooral moordzaken. Hè? De, maar in deze serie gaat het om heel uiteenlopende zaken. Ja, het klopt. Het, het varieert zeg maar, van een woninginbraak tot en met inderdaad, een moord. Hè, of mensen die uh, zichzelf van het leven beroven. En in dat scala, ja, zo breed is het. Ja. En we proberen zoveel mogelijk daarvan uh, te laten zien. Ja, waar, waar worden, noem eens op, waar worden forensische onderzoekers allemaal voor ingezet? Nou, eigenlijk worden die forensische onderzoekers voor bijna alles ingezet. Hè? Dus als er maar ergens iets is waar sporen te halen zijn... dat kan zijn bij een woninginbraak, dat kan zijn bij, bij, een, bij een andere misdaad... ja, dan worden die mensen ingezet om die sporen te verzamelen. En die sporen, die hopen we dat die een beetje een bijdrage leveren... aan het uiteindelijk onderzoek en het oplossen natuurlijk van een zaak. Ja, dus die populaire tv-series brengen de dus spectaculaire zaken in beeld... maar zo'n gewone woninginbraak die ook in deze serie zit... blijft daar Buiten beeld, maar de, dat is wel een belangrijk deel van het werk. Zeker, uh, die blijft daar buiten beeld. En wat natuurlijk in de series is: het is een hartstikke mooie serie, maar die lossen het binnen een uur op. En wat wij laten zien is wat er nou daadwerkelijk echt bij komt kijken. Echt een kijkje in de keuken van de Forensische Opsporing. Ja, laten we even luisteren naar een fragment van een onderzoek bij een trein die in botsing is gekomen met een persoon. Het is vaak wel zo dat het lichaam echt uit elkaar gaat. Omdat er een hele hoge impact uh, is. Want die trein is natuurlijk op snelheid. En het lichaam komt daar in één keer tegenaan. Ja, spatten eigenlijk. Uh, dus dat is wat we nu ook hebben. Dat er echt een heel lang stuk overal uh, wel, wel delen te vinden zijn. En die moeten Ja, het is nooit prettig, weet je. Een lichaam dat helemaal uit elkaar gereed is. Dat is, uh, ja... Je moet het toch aanraken. Je moet het opruimen. En uh, ja... Ja, het is gewoon niet prettig, maar ja, het hoort bij je werk en uh, uh, ja, we doen het. Ja, Hans Dekker, directeur van TV Holland. Uw mensen hebben deze serie gemaakt. Die toont veel akelige details. Lijken in ontbinding, auto's vol bloed. Een, een schoen in een vuilniszak na die treinbotsing... waar dan een lichaam in stukken op de rails ligt. Voor ons zijn die lijken dan onherkenbaar. En dat verminkte lichaam zien wij niet. Maar die makers van u, die, die zagen alles. Hoe was dat voor hun? Zwaar. Ja, het is een, een heel zwaar programma om te maken. Uh, de forensische mensen die die onderzoeken doen... Uh, zijn daarvoor opgeleid, zien dat vaker. En zelfs als we op fragmenten hoorden, is het voor hun zelf zwaar. Ja. En uh, voor televisiemakers zeker. En uh, uh, ze worden gebeld, worden gebeld en ze gaan ergens heen... en moeten ter, ter plekke ervaren wat ze aantreffen. En uh, dat is inderdaad uh, een, een, een behoorlijk zware klus. Natuurlijk de makers daar nog speciaal op geselecteerd... dat ze dit konden verstouwen? Nou ja, nou ja, je, je kunt wel zeggen dat het in ieder geval mensen zijn... die, die, die een brede ervaring hebben in, in de verschillende vormen van televisie maken. Ja. Uh, maar iemand daar echt helemaal op voorbereiden, dat zal nooit echt lukken. Ja. Maar het, het, is een, het, is een, het, het is zwaar werk wat ze doen. Ja. Bernard Jens, moest er nog nazorg verleend worden? En hoe deden jullie dat? Nou, wij zorgen altijd uh, nazorgen. Ook voor onze Fransche mensen, die uh, het wel uh, gewend zijn... Uh, dit soort uh, ernstige zaken, uh, die verlenen we ook nazorg. Je kunt bij ons altijd gebruik maken van een bedrijfsopvangteam... waar gespecialiseerde mensen zitten, ja. waar je even je praatje kwijt kunt. En dat is gewoon goed. Dat de hier ook ingezet? Ja, dat wordt regelmatig ingezet. Ja, nee, maar ik bedoel, voor deze serie bent u... Nee, voor deze serie ook, ja, zeker. Ja. Ja. Ja. Uh, Hans Dekker, was het een moeilijke serie om te maken? Ja, ik maak nu 25 jaar televisieprogramma's en dit is wel een van de moeilijkere. En uh, dat heeft vooral te maken met het feit dat er heel veel verschillende aspecten bij betrokken zijn. Eén is het een, een heel ingewikkelde logistiek. Het is namelijk niet zo dat alle misdrijven plaatsvinden tijdens kantooruren. En nee. op de meest rare momenten. En we hebben een aanrijdtijd van één uur hebben afgesproken met de forensische instanties. Daarnaast hebben we te maken met keuzes. Uh, we hebben te maken met uh, ethiek. Wat laat je zien en hoe laat je het zien? Privacy. Privacy. Uh, dadenwetenschappen. Ja. Uh, uh, dat wil zeggen dat er, uh, het niet alleen maar het uh, opnemen is, maar dat er uh, daarna een heel traject in werking gaat uh, van autorisatie uh, van de forensische team zelf. De zaaksofficier ter plekke. Uh, vervolgens uh, het pakket generaal van het Openbaar ja. Ministerie die het geheel weer beoordeelt. Uh, en dan zit er nog een stukje in uh, van onszelf, waarin wij zeggen van sommige dingen willen wij niet laten zien. Ook al hebben we ze gedraaid. Omdat we vinden dat dat uh, ja, misschien net even over het randje is. En ja. daarnaast, niet onbelangrijk ook, het feit dat alles gemonteerd moet worden. Ja, ja. Dus we moeten ook zorgen dat we, iets, uh, dat we dingen uh, laten zien. Maar wel op een manier dat het voor de kijker. Ja, dat uh, is toch een verhaal. En dat is goed gelukt. Maar als kijker krijg je soms wel eens de indruk dat de makers bij die opsporingsonderzoeken ook wel eens in de weg lopen? Nou, nee, dat is een hele prettige verrassing voor ons was dat vanaf het moment dat we begonnen te werken eigenlijk de medewerking van alle betrokkenen enorm was. We hebben alles mogen doen wat we wilden doen. Ook omdat we een afspraak met elkaar hadden. Dat we geen dingen zouden uitzenden dan wel openbaar maken die niet eerst door alle partijen gezien zijn en goedgekeurd. Ja. En dat maakt het voor ons makkelijk om in op, op alle plekken te komen. Onze medewerkers hebben ook DNA moeten afstaan. Ja. Om ook daar geen verwarring in te krijgen... tijdens onderzoeken. Maar Bernard Jens, de, de onderzoekers leggen tijdens het werk geduldig en heel duidelijk alles uit aan de kijker. Vertraagt dat het onderzoek nooit? Nee hoor, dat vertraagt het onderzoek niet. Kijk, die sporen die moeten gewoon op een rustige en goede manier veiliggesteld worden. Daar zit eigenlijk nooit haast op. en forensisch rechercheur laat zich niet haasten of, of opjutten. Dus die heeft daar echt wel de tijd voor om ook op een goede manier het uit te leggen. En dat willen we ook, want we willen ook die kijkers echt een kijkje in de keuken gunnen. Ja. En dan is het nodig om ook uit te leggen wat zo iemand doet en wat het voor hem betekent in sommige gevallen. U gebruikte de term al, veilig stellen, daar gaat het in de serie heel vaak over. Laten we even naar een fragment luisteren. Uh, we zijn nu bezig zeg maar, met de spoorproef van de energie om met name de dieren, dus uh, zeg maar, uh, muggen, larfjes en dergelijke, veilig te stellen. Op de hand, daar staat een fragment van een, uh, van een schoen op. Die ga ik dadelijk veilig stellen met een speciale folie die daarvoor uh, bedoeld is. We hebben een aantal sporen hebben we veiliggesteld. Ja, dat wil je ontzaggelijk vaak in de serie. Veiligstellen. Is dat vakjargon? Ja, dat is vakjargon. Het is gewoon inderdaad een, een, een spoor uh, opnemen. En dat, uh, ja, dat stel je veilig. Dus je zorgt ja. dat dat spoor voor jou uh, het wordt. Het klinkt van de buitenstaande een beetje vreemd. Doet ja. iemand een schoen in een zakje en dan zegt hij dat hij die schoen heeft veiliggesteld. Ja, want dan is die schoen uit, uh, van de weg af. En niemand kan er meer aankomen. Dus die schoen die kan hij die gaan onderzoeken in het lab of uh, op het bureau. En dat noemt hij uh, veiligstellen. In de serie zit natuurlijk wel meer vakjargon. Nee. Dat hebben we voor een deel ook gewoon Laten zitten, want het is zoals het is. Ja. Waarom hebben jullie eraan meegewerkt als politie en NFI zijnde? Ja, we hebben er, uh, ik, ik denk dat we een hele goede samenwerkingsvorm hebben gevonden met uh, de tv-makers. Ja, nee, maar wat was jullie drijfveer om het te doen? De drijfveer. De drijfveer is uh, om, uh, wat ik al aangaf, gewoon eens een keer goed een kijkje in de keuken te laten geven wat nou die forensische opsporing van de politie in Nederland is. Maar is dat kan. belangrijk voor draagvlak bij het publiek? Of? Nou ja, misschien ook draagvlak publiek inderdaad. Uh, je ziet uh, heel veel van die series, uh, daar lossen ze het inderdaad even in een uurtje op. Nou, wij ja, ja, ja. laten zien uh, dat die wereld toch wel even iets anders is. En dat er heel veel bij komt kijken om een zaak op te lossen. En dat dat niet alleen uh, zeg maar, heel veel kennis en kunde uh, vergt. Wat er absoluut is binnen de Nederlandse politie. Maar dat het ook met eh, mensen zijn die dit werk moeten doen. En dat het zwaar werk is. Ja. Wat hoop je dat de kijker ervan opsteekt aan het dekken? Ik denk dat het... Uh, uh, dit is eigenlijk een beetje in het verlengde van wat Bernhard zegt. Uh, ik heb, als ik even nou op mezelf betrek. Ik, ik heb uh, zelf nooit geweten dat er zoveel kon, uh, kan kijken bij zo'n onderzoek. En waarom sommige dingen zo lang duren. Uh, uh, waarom we niet sneller dingen weten. Nou, als je dit volgt, dan snap je dat... en dan zie je waarom die mensen zo zorgvuldig bezig zijn... en waarom dingen gaan zoals ze gaan. En ik ben ja. daar erg ernstig van onder indruk geraakt... en ik denk dat de kijker dat ook, ook, daar ook onder indruk van raakt. Komt er een vervolg op de eerste serie? Laten we het hopen. L ja, Laten we het hopen. Het hopen ja. Maar eerst kunt u allemaal, luisteraars... door de recorder te timen op dinsdag half negen RTL 5... het begin van de serie Veiligstellen... Plaatsdelict, sporen naar de dader. Dank Bernard Jens, dank Hans Dekker. Sunday morning Brings the dawn in It's just a restless feeling Just the wasted years so close behind Watch out, the world's behind you There's always someone around you who will call It's nothing at all Sunday Sunday morning. Deze zondagmorgen overleed Lou Reed... hier te horen met Velvet Underground. Wij gedenken hem met twee gasten die hem van dichtbij meemaakten. Eerst over Reed de muzikus, dan over de mediterende Reed. Jawel. Eerst dus muziekkenner Peter van Brugge. Goedenavond. Goedenavond, John. En laten we eerst luisteren naar een compilatie. Said, hey honey, take a walk on the wild side. Ja, Peter van Brugge, wanneer heb jij Lou Reed leren kennen? Dat is eind van de jaren zeventig, begin jaren tachtig geweest. De eerste keer dat ik hem zag was bij een optreden waar hij helemaal wit geschminkt was... En ja, er echt heel erg vreemd uitzag. Hij zong over cocaïne. Uh, hij stond bekend als een artiest die onbenaderbaar was. Ja. En op een gegeven moment ben ik naar Duitsland gegaan... waar hij in de buurt van Münster in een ku uh, kuurhotel zat. Want ik wilde dat dan wel van dichtbij meemaken, die onbenaderbaarheid. En ik kwam toen de bar binnen van dat hotel en daar zat hij. En toen... Uh, zag hij niet zozeer mij, maar wel mijn, uh, mijn tape-recorder. Dat was zo'n ouderwetse UR-cancet-recorder. Ja. En toen zei hij, he's got a new one. Nou, hij had de oude dus. En hij wilde hem kosten wat het kost te horen. Toen zei ik, nou, dan moeten we een interview doen. Dan kun je daarna de opname horen en vergelijken. En dat hebben we toen gedaan. Ja. Uh, maar, dat was, uh, ja. Maar het beeld dat hij nukkig noise en vervelend was, dat klopte dus niet? Op, op dat moment niet, omdat hij een gadgetfreak was. Ah. En als hij dus iets zag wat hij heel mooi vond, dan was het prima. Ik herinner me één zin van die middag. Dat was dat hij naar de ober riep... Uh, One Irish coffee with two shots of whiskey... but don't miss the glass... because I'm not gonna lick it off the bar this time. <laughs> dat was ook Lou liefde. Ja. Ben je toen verder nog met hem opgetrokken? Ja, ik heb hem in Amsterdam ontmoet. En toen stelde hij me een vreemde vraag. Toen zei hij... Wat is volgens jou het verschil tussen een dictatuur en een democratie? En toen zei ik, nou als je het heel cynisch bekijkt... is het het verschil tussen een uh, dictator en een manipulator. En dat vond hij zo goed. Toen zei hij, dan moet jij naar mij toekomen in Denemarken. Daar ga ik namelijk een album mixen... en dan wil ik dat je daar bij mij komt logeren. Mm. En dat heb ik gedaan. En ja. toen kwam ik daar binnen en toen stelde hij me aan iemand voor... toen zei hij, this is Peter... en hij is een asshole, maar hij is een oké okay asshole zei ik, just, just like him. En toen uh, zei hij, don't, uh, word niet brutaal omdat je uit je eigen land weg bent. Toen liep hij weg. En toen zag ik hem later terug en zei ik, Loe, kun je even komen? Toen zei hij, uh, Loe komt nooit naar iemand. Mensen komen naar Loe toe. Ik zeg, nou, is mij om, het, mij om het even. En toen liep ik naar hem toe. Toen zei hij, wil je goed begrijpen dat er een soort boek zou moeten zijn met omgangsregels die je in acht moet nemen bij Lou Reed. Dat heb jij niet gedaan. Ik zou het jammer vinden als jij straks naar de grens, Nederlandse grens moest rijden. Want ik heb me er zo op verheugd dat je hier zou komen. Dus alsjeblieft gedraag je een beetje. Ja. Wat, wat, hoe zou je zijn, de blijvende betekenis van Lou Reed voor de popmuziek willen omschrijven? Allereerst, zoals het altijd bij artiesten geldt, gewoon fantastisch mooie liedjes. Je, je draait al iets. Perfect Day, Pale Blue Eyes, zo mooi. Uh, Caroline 6. Ik heb het er eens met hem over gehad... dat daar in de namen zaten verscholen van Nico en Kale Caroline. En bijvoorbeeld z Song en natuurlijk Walk on the Wild Side. Ja. Wat vind je zijn belangrijkste dus is, plaat? Ik vind zijn belangrijkste album Zonder Twijfel Berlin. Ja. Dat, dat vind ik een monument van de zelfkant van het leven. Dank, tot zover. Peter van Brugge, blijf even aan de lijn. Aan de telefoon heb ik nu ook Rob Hogedoren... onderzoeker naar boeddhisme en wetenschap. Goedenavond ook. Goedenavond. U, u leerde Loeriet kennen, begrijp ik, via het boeddhisme, hè? Ja, dat was uh, eind 2007. Een uh, programmeur van een museum in New York... die zocht iemand die uh, Lou Reed kon interviewen... over zijn uh, nieuwe album toen... Uh, Hudson River Wind Meditations. En uh, iemand had mijn naam genoemd... omdat ik uh, het nodige onderzoek heb gedaan... naar onderzoek uh, naar uh, boeddhistische meditatie. Uh, ja, dat was een toevallige samenloop van omstandigheden... die me op die manier met hem in contact bracht. Ja... En hoe was uw contact verder met hem? Ja, heel goed. Uh, ik denk dat dat uh, ook uh, te maken had met het feit dat we een belangstelling deelden. Uh, en dat mijn entree bij hem uh, was dus echt een inhoudelijke... Uh, maar ik moet zeggen, ik heb hem uh, in de omgang als heel uh, makkelijk ervaren. En niet alleen maar uh, naast het podium of achter het podium, maar ook op het podium. Want uh, het interview wat ik met hem heb gehouden in New York, uh, dat, dat vond plaats met een zaal met ook uh, 300 mensen of zo. En daar was hij de, de, de, de zachtmoedigheid en de mildheid zelf huh? en uh, ook heel meegaand in uh, de reacties van het publiek en de vragen van het publiek. Ja, deed, deed hij denken aan de persoon die Peter van Bruggen net omschreef? Herkende u dat beeld? Nee, helemaal niet. En uh, ik heb het achteraf nog wel eens gecheckt, want uh, je hoort het natuurlijk vaker. En ik heb ook nog wel eens uh, bepaalde interviews teruggekeken via YouTube. Uh, en daar zie je wel hoe, uh, hoe die nukkig kan zijn en noors en zelfs een beetje vals. Uh, mijn indruk is steeds geweest dat hij uh, hij wil net als iedereen, uh, hij wilde net als iedereen serieus genomen worden. En vooral op het moment dat men hem uh, reduceerde tot sex en drugs en rock and roll en celebrity en en meer over zijn imago uh, sprak, dan uh, inging op de inhoud van wat hij deed. Uh, dat irriteerde hem, uh, denk ik. Ja, we laten, u noemde die uh, CD uh, Hudson River Wind Medita Meditations. We laten daar even een kort fragment uh, van horen uit het nummer Move Your Heart. Ja, Peter van Brugge, dat is wel een heel uh, andere koek, hè? Ja, inderdaad, het is een, een totaal andere uh, chapiteel. ervan? dit spreekt me eerlijk gezegd niet zo heel erg aan. Nee. U wel, nee. meneer Hogedoren? Uh, ja, wat niet wil zeggen dat de rest van zijn werk niet waardeer. Uh, maar je moet uh, ook bedenken. ...wat de functie van deze muziek uh, was volgens hem. Uh, het was muziek die, die hij uh, in de loop van jaren heeft ontwikkeld... Uh, ...om uh, door te geven aan mensen uh, die met name in de drukte van, alle, uh, van, van het stadsleven... Uh, ...op zoek waren naar een soort rustpunt. Uh, die functie die vervulde die muziek voor hem... Uh, ...en hij hoopte dat anderen er op dezelfde manier uh, baat bij zouden hebben... Uh, en op de avond dat ik hem interviewde, uh, uh, hebben we zelfs, uh, nou ik denk een paar minuten, uh, ieder voor zich uh, op deze muziek gemediteerd, uh, Lou Reed inbegrepen. Ja, hoe, bela hoe belangrijk was, was die meditatie voor hem? Hoe was hij daar precies toe gekomen? Ik denk heel belangrijk. Uh, hij is uh, al zo'n 30 jaar geleden begonnen met Tai Chi. Uh, en hij is in een latere fase tegen het boeddhisme aangelopen... Uh, volgens mij via een Benefit-concert in de sfeer van uh, mensenrechten en Tibet. Uh, hij had contact met een jonge uh, Tibetaanse leraar, uh, Mingyu Rinpoche... en daar was hij erg aan verknocht. Uh, uh, hij ging ook uh, naar de in de omgeving van New York... Uh, en dan, dan dat erg serieus. Ik denk dat het een veel belangrijker rol in zijn leven speelde... dan mensen zich hebben gerealiseerd. Ja, Peter van Brugge werkt aan een, aan een bundel... Hè, waar uh, Lou Riet een, een rol in speelt. Ja, die, dat zijn ontmoetingen met twintig artiesten... en uh, gecentreerd rond de uh, logeerpartij bij Lou Riet. Het gaat ook heten logeren bij Lou. Ja, logeerpartij bij Lou Riet. Vertel er meer over. Mm -hmm. Wat zei je? Vertel er meer over. Logeren bij ja. Lou. Nou, waar we het net over hadden... Uh, Lou was een uh, mimofant. En ik heb hem dus een week meegemaakt. En ik merkte, hij is zacht zachtaardig voor zichzelf. En toch tamelijk hard voor mensen om hem heen. Maar als iedereen... Precies doet wat hij graag wil. Als het allemaal om hem heen gecentreerd wordt. dan kan die geweldig zijn. En dan riep hij ook voortdurend uit. Wat heb ik toch een fantastische vriend omheen? Ja. Maar je moet bijvoorbeeld je voorstellen. hij slikte speed. en Hij ging dan twee nachten en dagen door. En de technicus Manfred. die moest zonder speed die twee nachten en dagen door. En die sleepte zich naar een band toe. want hij wilde band 68 hebben. En kwam echt teruggekropen met die band. En dan wachtte Loed tot hij vlakbij was. En zei hij: Doe eigenlijk niet. 69 maar. Ja, ja. Dat nou, was ook nog niet. <laughs> Meneer uh, Dorm, wanneer had u voor het laatst contact met hem? Uh, een paar maanden geleden. We, we, we zagen elkaar regelmatig, uh, met name als hij in Nederland was... of Laurie Anderson, zijn vrouw, in Nederland was... Uh, en ik heb uh, kort na zijn leventransplantatie per e-mail contact uh, gehad. Uh, en uh, dat was de laatste keer. Ja, en ik hoor dat hij behalve door zijn muziek ook voortleefde... dat hij een app voor de iPhone ontwikkeld heeft. Ja, dat, uh, ja wat, wat, wat Peter van Bruggen net zei, hij was wel een gadgetfreak. Uh, hij heeft een, een app ontwikkeld voor, uh, voor, voor mensen die wat op leeftijd komen... en die kleine lettertjes niet meer kunnen uh, lezen. Uh, Lou Zoom heet het. Ah... Nou, dank Rob Hogedoren, dank Peter van Brugge. Tot zover het in memoriam voor Lourite. Just a perfect day. Drinks en graag. In the park. En dan later.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 Your pray, baby We just keep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 Perfect day. Perfect day. In de speciale versie met onder meer David, Bowie, Bono, Pavarotti, Tom Jones, Elton Jones, Boyzoon en natuurlijk Weilen Loriet zelf. Het is 5 voor 12. Morgen 28 oktober via het Griekenland dat het op die dag in 1940 een ultimatum van Mussolini-afwees om het land binnen te vallen. En zoals ieder jaar gebeurt dat met een militaire parade. Maar, een goedenavond Bruno Tersago, journalist in Athene. De afgelopen jaren gebeurde dat zonder tanks en zonder vliegtuigen. Die waren voor het geplaagde Griekenland te duur. En morgen zijn ze weer van de partij. Hoe zit dat Bruno? Is Griekenland uit de problemen? Uh, nou, die indruk kan misschien wel gewekt zijn... maar eigenlijk is dat niet het geval. Uh, het is wel zo dat de nieuwe minister van Defensie... graag tanks en gevechtsvliegtuigen in de militaire parade heeft. Uh, maar daar is geen geld voor. Nee. Hij heeft nu wel iemand gevonden die daar wil voor sponsoren. Oh. En wie is en dat? dat? Is, ja, dat is uh, een, een, een rijke oligarch. Die heet Vardino Janis... Uh, dat is iemand die een van de twee grote distillerij, distillerijen hier in Griekenland in zijn bezit heeft. Uh, die uh, zorgt eigenlijk ook voor de benzine, voor de huisbrandolie en zowat uh, half Griekenland. En uh, afgelopen zomer bleek dat hij een boete uitstaan had bij de fiscus voor ongeveer 240 miljard euro. Aha. Uh, maar de regering heeft besloten dat die boete eigenlijk uh, niet zou moeten worden geheven. Ze hebben die boete gewoon kwijtgescholden. Omdat die zou zijn gegeven uh, op basis van een wet die niet meer van kracht is. Ja, ja, en nou bedankt hij dus eigenlijk de staat door de benzine voor die parade te betalen. Ja, die indruk wordt in ieder geval wel gewekt. En uh, ja, dat is niet ontkend nog uh, bevestigd. Uh, maar hij heeft wel gezegd dat uh, eigenlijk het bedrag van de sponsoring niet zo heel erg hoog is. Uh, hij zei dat het maar 35.000 euro zou kosten. Ah, dat is een Als je bedenkt dat er ook uh, F-16 vliegtuigen de lucht in moeten, dan lijkt het mij een beetje onwaarschijnlijk dat hij met 35.000 euro zo'n machine de lucht in krijgt. Ja, zeg, wat vinden de Grieken hier eigenlijk van? Nou, de Grieken zelf zijn er uh, eigenlijk wel een beetje door geschokt. Uh, het is uh, ook zo dat uh, die Vardinoyanis iemand is die ook de huisbrandolie levert. Mm -hmm. En uh, deze winter verwacht men weer dat, uh, dat het heel erg moeilijk gaat worden... voor de meeste Grieken om huisbrandolie in te slaan. Dus Grieken zijn wel een beetje... Uh, ...over want ze denken, ja, uh, hij kan daar wel uh, ja, uh, geld ja. voor geven... Ja. ...maar uh, om, om de Grieken te helpen om de winter door te komen... ...daar is blijkbaar geen geld voor. Nee, maar voorlopig, morgen is het feest. Ik wens je een uh, mooie dag, Bruno, en uh, bedankt. Heel erg bedankt. Dit was met het oog op morgen. Morgen presenteert Eva Jinek. Zometeen de echte Pieter Jannen... ...en ik eindig met een gedicht uit de nieuwe verzamelde gedichten... ...van Frank-Martinus Arion. Eens zijn alle negers tamtammend uitgevaren uit hun zwart ompaalde negerijen. Hun prouwen schoten over de rivieren, dwalend door het woud. Eens, maar eens is ver en eens is lang geleden. Nu gaan zij als karbouwen, makgeslagen, lam, beroofd van hun tamtam -tam en slepen stenen aan waar anderen bouwen.